En zoals gebruikelijk gaan we toch even terug naar de oogst die we vorige zondag hebben binnengehaald en die toch ook weer niet oninteressant was. We hadden het over het werkwoord afsteken. Op een in het oogvallende wijze van iemand verschillen, zowel uiterlijk als innerlijk, is bij ons afsteken. Hij steekt af. Hij steekt af tegen al die ander. Hij steekt af tegen al die ander. In de standaardtaal wordt afsteken met betrekking tot personen gebruikt met het voorzetsel bij. Bij iemand afsteken. In onze streektaal wordt altijd tegen gebruikt. Hij stekt er vrie tegen af. Afsteken wordt bij uitbreiding ook gebruikt in de zin van opvallen. Hij moest weer al een keer afsteken. Hij moest weer al een keer afsteken. Ook van iemand die ziek te bed ligt, wordt hier gezegd, hij stekt af hij steekt af. Als synoniem hoorden we, hij leidt af, hij ligt af. De standaardtaal kent de betekenis van afsteken niet. We hebben wel afleggen al behandeld in nummer 599. En Frans Goorstens die zat in zijn maag met de uitdrukking die wijdverbreid is, aangedraad is aangescheten. Ja, door trouwen tot zich in familiebetrekking brengen, is bij ons natuurlijk aantraven. Overal in Brabant trouwens. Een werkwoord waarvan bij ons alleen het voltooid deelwoord wordt gebruikt. Hij is aangetraat. getraat Hij is aangetrouwd. En dat aangetrouwde familie vaak niet erg gewaardeerd werd en wordt, blijkt uit de verbreide uitdrukking aangetraat is aangescheten. Aangetrouwd. Is aangescheten. De uitdrukking geeft te kennen dat de aangetrouwden echt nooit eigen worden. Oorspronkelijk, met is een persoonlijke visie, zal hier het werkwoord aanschieten bedoeld zijn. En dat moet worden begrepen als een jagersterm, namelijk eventjes maar aanraken, oppervlakkig raken. Het voltooideelwoord van aanschieten is bij ons dus sterk, aanschoot, aangeschoten. En dat vocalisme is dan overgestapt naar een andere werkwoordenreeks, zodanig dat het daar het vocalisme van dat andere werkwoord heeft aangenomen, namelijk de E. En de Brabanters kennen een gelijkaardige overgang in het werkwoord inschieten. Daar recht is ingeschoten, zeggen wij, daar waar het eigenlijk ingeschoten had moeten zijn. Het is daartoe opgeschoten, zeggen wij. Daar waar het natuurlijk had moeten zijn, het is daar te hoop geschoten. En zo zeggen wij ook afschieten. En dan zeggen we daarvan, dag rond is grad afgescheten. Of recht is afgeschoten. Daar waar wij natuurlijk afgeschoten bedoelen. Je ziet dat in die werkwoorden schieten... Dat van de reeks OOO is dus, zoals wij dat noemen in de taalkunde, schoot geschoten. Dat dus hier is overgestapt naar een andere werkwoordenreeks. Er komt nog wel meer voor. Vandaar het werkwoord, of de uitdrukking liever, aangetraat is aangescheten. De lange korenhalmen waren tot veel geschikt. Ook tot het maken van korenstroppokken. Een korenstroppekken. En daartoe werd aan het uiteinde van het aar een lus gemaakt, die kon worden dichtgetrokken, waarmee onder meer kersen werden afgetrokken, maar, zo zeggen kenners ons, waarmee ook stiekemvogels konden worden gevangen. De korenhalm wordt bij ons een koornaar, een korenaar genoemd, terwijl de algemene taal. Aar alleen kent in de zin van het bovenste deel van de halm. Ook wat het spraakkunstig geslacht, wij noemen dat het genus, van strop betreft, zijn de verschillen tussen het dialect en de standaardtaal. In het asses is strop onzijdig, eit strop rond zijn nek, zeggen wij. Hij heeft strop rond zijn nek, hij heeft het strop rond de nek. In de algemene taal is het woord mannelijk of vrouwelijk, dus het, de, de woord de strop. En die genusovergang is uh, in het as dus het gevolg van de sandiewerking, daar hebben we al dikwijls over gesproken. Denk maar aan de stal, wordt bij ons stal, de schuif, wordt bij ons schuif en de school, wordt bij ons school en dergelijke dingen meer. Dat is allemaal de invloed van het voorafgaande lidwoord de, dat dus uh, wordt door invloed van Sandy tot de, de, de, de straat en dergelijke meer. Uh, bij iemand al of niet in de gunst zijn, goed aangeschreven staan, is bij ons ook goed aangetekerd zijn, goed aangetekend zijn. Nu, dat aangetekend staan wordt door Vandalen uh, gekarakteriseerd als Zuid-Nederlands. Als iets is vergaan, verteerd, als gevolg van inwerking, dan zeggen wij, het is opgefred, het is opgefred. Het is opgefred van de meloon, het is opgefred van de meluwen, opgefred van de solpeter, van de salpeter, opgefred van het vernaaien, opgefred van het venijn. En dat opfretten komt in Vandalen voor, maar daar wordt het weliswaar als Zuid-Nederlands gekenmerkt. Dus dat fretten moet niet noodzakelijk als een variant van vreten worden gezien. Fretten wordt als een apart lemma genoteerd bij Vandalen. Als bij ons iemand na een inspanning helemaal ten einde krachten is, dan wordt hier gezegd, ik ben doefens. Ik ben doefens. Of ik zit doefens. Ik zit doefens. Nu vinden wij in het woordenboek van de Nederlandse taal, de 2MT, het werkwoord doefen als een variant voor doffen en in de betekenis van slaan, klappen geven. En dat kennen wij natuurlijk ook. Ik zal dan ik op, op doefen, ik zal er eens op doefen, zijn er dan een keer goed op gedoefd en dergelijke dingen meer. En dat werkwoord is afgeleid van doef, variant voor doof, vermoedelijk een klanknabootsing voor slag en klap. Dat was dan een doef. Dat was een doef. Vermoedelijk is ons doefesijn, zijn, figuurlijke taal, in de zin van een goede klap hebben gekregen, niet meer en als gevolg daarvan niet meer verder kunnen. Nu, nog op een ander vlak, taalkundig vlak, blijkt doefesijn zijn interessant, want het gaat hier om een infinitief op s zoals wij die ook horen in uitdrukkingen ontleend aan de taal van het spel. Ik denk aan de kaarters, waar we af en toe wel eens horen: ergevens, het is ergevens, het is hergevens, alweer een uh, infinitief uitgaande op een s. Het is herdoens, het is herdoens, of ook zonder het uh, werkwoord, het koppelwerkwoord: uh, herdoens. Herdoens. Dat zijn restanten van oude genitieven, of genitiefs essen, of infinitieven met het uh, koppelwerkwoord zijn. Zo komt er niet zo heel veel voor, maar ik dacht nog, toen ik naar hier toe kwam, eigenlijk, het is, uh, in het kaartspel, of in het spel zeggen wij ook, het is tekkes. Dat is heel duidelijk ook weer zo'n infinitief op s, takken, raken. Geraken, getaken, takken, takkens, Dan moet dus bij diezelfde reeks worden behandeld. Wij hebben het gisteren nog uitvoerig gehad over de vogels. En dat zal uh, Dolf interesseren. Hij heeft ons uh, heel wat documentatie over de kneuter bezorgd. En bedankt daarvoor, uh, Dolf. Wij bezorgen uw boekjes zeker terug. Nu uh, bestond uh, bij ons aanvankelijk de gedachte dat het mijverken. U weet wel, het mijverken waar wij het al een paar zondagen over hebben gehad. En dat uh, het ons uh, lastig maakt omdat wij de etymologie van dat uh, woord uh, maar niet uh, kunnen vinden. Uh, dat Mijverken, uh, men bracht ons op de idee, heeft het niks te maken met de roep van die vogel. Maar in het boekje van uh, Dolf vinden wij iets over die uh, roep. En volgens uh, de, maker, de maker van het uh, artikel uh, staat hier... Zang, de kneuien zijn in de vlucht gemakkelijk herkenbaar door hun gedurige kuut-kuut. Dus kuut-kuut zou de zang zijn, de roep van de vogel van de heidekneuter brengt ons natuurlijk geen stap dichter bij dat Mijverken. Mi dus het moet een ander woord zijn komt daar nog bij dat voor dat Mijverken mi andere woorden nog in de omstreken bekend zijn een mijzelij, hebben heb we genoteerd ook nog wel een ma mijijverken, zou dus iets met de maand mei te maken kunnen hebben wij hadden het ook over andere woorden zoals een barmseis. ook daarover kregen we van uh, Dolf heel wat documentatie en Ardointen, een Ardointe zou dus een synoniem zijn voor barmseis, maar het is wel mogelijk dat het hier gaat om vreemd import. Dus het is niet noodzakelijk als het, want u weet, die vogelliefhebbers die hebben nog wat contacten met collega's uit de omstreken. Vandaar dat dus ook andere termen uit andere taalgebieden zouden kunnen overwaaien. Vandaar die Ardointe, dat wij dus niet kunnen verklaren. Vandaar ook het. Terrain, dat voor uh, een seis uh, zou staan en dat uh, te maken heeft met het Franse terrain. Zo wordt ons althans meegedeeld, maar ik heb het niet kunnen verifiëren. Uh, zie daar, uh, beste luisteraars, het overzicht uh, van wat wij hebben uh, meegemaakt vorige zondag. Uh, nog een prachtige uitdrukking. Als iets uh, mislukte, dan werd er uh, vorige, in de vorige eeuw al gezegd een wielaf en een spiait een wielaf en een spie uit. Prachtige uitdrukking die zeer oud moet zijn en waar we volgende zondag graag nog op terugkomen. Tot straks.